Vijf uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. In Arnhem heeft de, heeft de brandweer tientallen mensen, meest ouderen... uit een flat moeten halen na een explosie. Er is één zwaar gewonde gevallen. De ontploffing was rond drie uur. De oorzaak is nog niet duidelijk. Vermoedelijk was het een gasexplosie. Twee woningen vlogen in brand en zijn totaal verwoest. De gevels van zeker vier flatwoningen zijn vernield. De ravage is groot. De brandweer moest sommige bewoners met een hoogwerker van hun balkon halen.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 De koning had, na toch nog plotselinge overlijden van zijn broer, zijn vakantie in Griekenland afgebroken. Friso overleed gistermorgen aan de gevolgen van een hersenbeschadiging die hij opliep bij het skiongeluk in februari vorig jaar. Hij heeft anderhalf jaar in coma gelegen. Vermoedelijk zal Friso een aantal dagen opgebaard worden in een rouwkamer in Huis ten Bosch of Paleis Noordeinde.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, goedemorgen en welkom bij Dit is Nacht op deze dinsdagmorgen 13 augustus. En we gaan straks na half vijf. Even kijken, kunnen we dat nog doen? Nee, die, die is al weg. Uh, gaan, we het, gaan we het met Jim Bakum hebben over uh, zijn dag. Want hij heeft een, uh, een, een opwindende nieuwe dag, deze dinsdag, voor hem. En we gaan het ook hebben over uh, met en over linkshandigheid. Want dat is ook allemaal aan de hand vandaag op dinsdag 13 augustus. En dit is de dag van de linkshandigen en van uh, zoveel meer mensen. Misschien is ook wel, wordt het ook wel uw dag beschreven. U wel mooie uh, dingen voor de boeg vandaag. Daarover straks na half zes alles... Maar het komende half uur gaan we over de wereld reizen in Dit is de Wereld. De vernieuwde uh, rubriek, dat doen we met uh, Dick de Koning. Die woont en werkt in Thailand en we gaan ook naar Rusland. Maar eerst muziek.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 Peter Allen, I go to Rio. Nou goed, hij gaat naar Rio, maar wij gaan uh, zo meteen naar heel andere landen. Trouwens, zojuist op de valreep kwam er toch nog een e-mailtje binnen. Voor de, de EP van, uh, van Geert van der Velde van de Black Atlantic. Uh, Matthijs uh, vindt het een geweldig nummer wat hij hoorde op de ukulele. En dan hadden we het natuurlijk over A Fragile Meadow. En uh, hij zou wel heel blij worden van die EP. Nou Matthijs, ik heb goed nieuws voor je. Uh, het duurt even voor de EP klaar is. Half, half oktober zo ongeveer. Maar dan uh, als je eventjes uh, ook nog je, je adres enzovoort naar ons toestuurt... dan komt het helemaal goed. Dan gaan we die uh, naar je opsturen. Dus toch nog een, uh, een fan blij gemaakt met de muziek van Geert van der Velden. Goed, dat wat dat betreft. Dit is De Wereld. Sorry, Sorry, Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Ja. De geheel vernieuwde rubriek Dit is de wereld. Tot nu toe kende u op deze plek de rubriek Focus op de wereld, maar vanaf nu dus Dit is de wereld. Eh, waarin wij spreken met Nederlanders in het buitenland. En eh, de aftrap wordt vannacht gegeven door Dick De Koning in Thailand. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Jij woont in en werkt al jaren met jouw vrouw en zes kinderen in Thailand. En je bent, ja, de, de kinderen niet meer, Nou, nah, de, de, de kinderen inmiddels niet meer. Die zijn er wel opgegroeid, toch? Die zijn er wel opgegroeid, ja. ja, ja. Waar, waar wonen die dan inmiddels? In Nederland weer? De of? meesten in Nederland, ja. ja Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat die, uh, als ze opgegroeid zijn in Thailand... ook denken van, nou ja, goed, uh, daar kan ik ook wel elders gaan wonen? Dat kan, maar er is één teruggekomen die woont en werkt hier. Oké, okay, ja. bij jullie? Of heeft u een eigen... Nou, niet rechtstreeks bij ons, maar ja, in, in okay. dezelfde stad, zeg maar. Ja. Bijzonder. Ja, leuk ook. Ja. Goed, jij we, we bent er ook wel goed op de hoogte voor het nieuws twee weken geleden. Spraken wij jou naar aanleiding van de olieramp in, in Thailand. Ja. Uh, er was een, een olielekkage aan een pijpleiding dichtbij een, een, een mooi natuurgebied. Hoe, ja. is, uh, hoe is het daar nu mee? Een beetje weer schoon. De, de, gisteren waren we nog vrijwilligers bezig met laatste restjes pikken van het strand, maar het is ook gedaan schoon. Maar de gevolgen voor de natuur zijn nog niet te overzien. Daar is nog geen nieuws over, eigenlijk. Oké. Okay. Uh, dat, dat, dat moet allemaal nog blijken. Uh, er ja, zat geloof ik een koraalrif. Ja, koraalriften die aangetast zullen worden. Zeer waarschijnlijk. Ja. Men zei ook, er was een gerucht dat er te veel chemicaliën zijn gebruikt. om al die olie weer op te lossen. Ja. Waardoor ook de chemicaliën nu gaan zakken naar, uh, de, naar het koraal. En ja. die ook daar nog schade zullen aanbrengen. Ja, ik moet even denken nu aan een beeld van een tekenfilmpje waar mijn kinderen naar kijken. Van een paar schildpadjes die van alles meemaken in de oceanen. En daar is inderdaad ook op een gegeven moment zo'n beeld van een olie. Uh, Plas op de zee die langzaam maar zeker naar beneden zakt op zo'n koraalrif. En dan dat mm -hmm. beeld heb ik nu even op mijn netvies. Dat is. Uh, daar wordt de natuur niet vrolijk van. Nee, uh, maar denk goed, hoe, niet. hoe ernstig het is, dat moet allemaal nog blijken. Dat moet nog blijken. Ja. En, en dat kan, denk ik, ook moeilijk worden schoongemaakt, hè, als het eenmaal gezakt is. Ja, dat is denk ik heel moeilijk. Nou. Ja. Een ramp dus voor de natuur daar. Uh, de, de toerisme, hoe gaat het daarmee nu? Ik kan me voorstellen dat de mensen denken, we gaan maar ergens anders heen nu. Nee, er is niet veel uh, aangetast. toerisme is uh, ongeveer hetzelfde gebleven. Er was okay. maar één strand van de, hoeveel, van de tientallen stranden die ze daar hebben op dat eiland. Dus uh, er was maar één die aangetast was door die olievlek. Dat valt mee. De mensen blijven wel komen. Ja. Oké. Okay. Goed. Nou, uh, dat wat betreft uh, de olieramp. Um, maar er is ook alweer nieuw nieuws uit Thailand. Er wordt uh, bijvoorbeeld een hoop geprotesteerd daar... Uh, uh. Dat is op zich ook niet heel ongewoon. Maar waarom wordt er nu gedemonstreerd in Thailand? Waarom is er onrust? Uh, op dit moment is het even weer rustig. Want uh, de, de wet, de amnestiewet, die wordt voorgesteld door een van de partijen om in te voeren, uh, wordt nu overwogen door het parlement of door de, hoe dat, de ministerraad. En, uh, dus het is nu even rustig. Ze uh, hopen nog steeds dat het niet doorgaat. De tegenstanders, vooral de ja. De oppositie hoopt dat het niet doorgaat, dat er geen amnestiewet komt... voor mensen die sinds 2006 politiek, uh, politiek bezig zijn geweest... en daardoor niet, voor niet gestraft hoeven te worden... terwijl er zoveel protesten en zoveel dingen aan de hand zijn geweest sinds 2006. Want waar, wat, dat hoop, zijn dus die, mensen die, ja. die gevangen zitten, om politieke redenen, sinds 2006. Ja. En, en waarom zitten die gevangen? Wat hebben ze uh, gedaan? Vanwege koeps die gepleegd zijn, uh -huh. of een die gepleegd is... En uh, destijds en uh, waardoor de regering van het broertje van de huidige premier, uh, de broer van de huidige premier, is uh, komen weg te vallen als, als premier. Ja. En uh, moest ook moest vluchten naar het buitenland uh, in zijn eigen ogen, want hij zit, zit nog steeds in het buitenland. Mm -hmm. Zodat hij niet gevolgd kan worden voor iets wat hij gedaan zou hebben. Oh, de, huidige, uh, de huidige premier zit in het buitenland. Nee, nee, de, oh, de premier de, de... is gewoon hier, maar de broer van de premier uh, woont ergens in het buitenland, in Dubai waarschijnlijk, en uh, is daar gewoon omdat hij, als hij terugkomt naar dit land, zou hij gestraft worden. Ja. Voor het feit dat hij toen met een, een landdeal, met een, het, verkopen, het kopen van stuk land, ergens uh, voordeel heeft behaald. Oké, okay, dus een vorm, vorm van corruptie, fraude. Ja, hm. ja, zeker. En daar zou hij dan voor gestraft moeten worden. Maar dat is niet de enige. het enige. Maar daarna zijn er ook allerlei schermitselingen geweest rond 2010... waarbij de roodhemden en de geelhemden uh, in het nieuws zijn geweest. En ook ja. die mensen willen graag uh, vrijgesteld worden van vervolging. Ja. En die, die, die broer van de huidige premier, is dat een, een politieke tegenstander ook van hem... of juist een medestander? Nee, dat is een uh, medestander van de huidige premier. Dus, want, het, dus het huidige regime zou hem graag die amnestie ook verlenen? Uh, daar wordt niet zoveel over gezegd. Uh, mm. de, de mevrouw die nu premier is, de zus van, van die oudere man... Uh, die uh, zegt daar niet zoveel over. Want die wil natuurlijk niet dat de familie voorgetrokken wordt. Mm. Of dat dat in het nieuws komt. Dus die zegt daar niets over. Nee. Maar, maar op... op dit moment is die, die bill of die, die wet in uh, overleg in het parlement... Ja, en, en daar zijn natuurlijk dan politieke partijen, en er zijn partijen voor en partijen tegen. Maar de partij van ja. de huidige premier zal dan voor uh, amnestie die zijn? Zal waarschijnlijk voor zijn, ja. ja. Maar de oppositiepartij, de democraten, zijn tegen. Oké. Okay. En, en ja. de demonstranten zijn dus ook van die partij? Ja, onder andere. Want ik maar, neem maar aan dat het allemaal. Het moeilijk, it, it, it, it, is it, it... moeilijk na te gaan wie wat is. Want het, op dit moment zijn er allerlei kleuren uh, aan de gang. We hebben roodhemden, gaat, geelhemden, maar op dit moment ja, zijn er ook andere kleuren politieke kleur. Het, het land is waarschijnlijk nogal verdeeld in uh, verschillende kleine fracties, fracties. Maar is het, is het zo dat uh, politieke strijd eigenlijk wordt uitgevochten uh, door mensen gevangen te zetten? En, en, uh, uh, nou ja, of, of hebben ze echt dingen misdaan waarvan jij zegt, ja, dan moeten ze inderdaad voor de dat gevangenis. Heeft, dat is terecht. Ja, ze hebben echt dingen misdaan, want ze zijn betrokken geweest bij uh, grote protesten waarbij ook doden zijn gevallen. Oké. Okay. En onder leiding van die van die roodhemden en geelhemden zijn er dus slachtoffers gevallen. Ja. En daar moet natuurlijk iemand voor, voor, uh, geboet, ja, voor boeten. En dat zijn ja. dan de leiders van die organisaties. Ja. Dus jij vindt het terecht dat ze gevangen zitten? Ik denk het wel, ja. ja. Je, zou, je zou er dus niet voor zijn dat die amnestiewet erdoor komt? Ze nee. nee. dus sympathie maar met de ik demonstranten. Ben, ik ben geen kiezer in dit land, dus ik ben ja, wel ja. afzijden gaan. Ja, maar toch. Ja. <laughs> ik probeer eventjes, eventjes te, te kijken waar je staat, waar je sympathie ligt, want die ligt dus wel bij de demonstranten in dit geval. Ja. ja. ja. Oké. Okay. En, en, en zijn het um, veel mensen die daarvoor op straat gaan? Uh, leeft, leeft het breed? En, niet heel veel, nee. En, enkele tienduizenden, maar niet, niet overdreven het is, het is ook uh, gevaarlijk toch in Thailand om je al te veel uit te spreken over de politiek. Ja, in zekere zin wel. Ja, het kan je het kan je, benade... je kunt benadeeld worden als je dat gaat doen. Ja. En voor mij is het uh, als uh, zendeling in dit land moet ik me gewoon helemaal afzijdig houden ja. van politiek. Dus kan ja, ik geen me. uitspraken doen. Ja, nou dan ga ik je daar, die ook verder niet ontlokken. Ja. Hey, um, uh, maar stel je voor dat, dat een, een taai dus wel meedemonstreert. Wat voor risico loopt hij? Uh, het risico van uh, gewond te raken, dat is daar het één. Of door de politie, door de ME uh, te worden gepakt. Mm -hmm. Dat is een ander. Uh, maar verder zijn er nog niet zoveel risico's. Er is wel vrijheid van meningsuiting hier. Dus het, het moet allemaal kunnen. En het kan ook allemaal. Ja. Maar soms loopt het uit de hand. Ja. En dan, uh, dan is het gevaarlijk. Vorig weekend waren ze dus flink in de weer met uh, security... Om, te om op te passen dat het niet uit de hand zou lopen. Het is niet uit de hand gelopen, ja. maar die angst is er wel. Want uh, zo meteen spreek ik met uh, Daniel de Zwart... die, uh, uh, die weet alles over uh, wat er speelt in Rusland. Daar uh, ja. is het bijvoorbeeld heel gevaarlijk om te demonstreren... tegen het regime of voor uh, uh, homorechten. Um, kun je zomaar worden opgepakt. Is dat in Thailand ook zo? Nee, in vindt ook niet zo. Daar is wel meer, meer opraad, vrijheid. Maar als, je als, buitenlander, als je als buitenlander mee zou gaan pro protesteren, dan, dan loop je natuurlijk uh, behoorlijk in de gaten. En ik denk dat je dan wel regelrecht in ja. vrouw loopt. Oké. Okay. Uh, om als uh, door de regering het land te worden uitgezet of uh, ja, door andere partijen uh, te, worden, uh, in geval te worden benadeeld. Ja. Oké. Okay. Goed, maar het is dus uh, spannend de komende tijd in Thailand of die amnestiewet uh, wel of niet er doorheen komt. Ja, ja. spannend. En, en als, die, als, die, uh, de... als die nou wordt afgeschoten, zijn er dan weer andere groepen mensen die boos op straat gaan? Zeer waarschijnlijk, ja. Uh, uh, Zeer waarschijnlijk dus, wel, nou, ja. Ja. Dat, uh, de, dat... uh, Ook de huidige uh, de koning, de, de man die het land regeert en zijn vrouw, zijn sinds kort uit het ziekenhuis ontslagen. en Zijn naar buiten de stad gaan wonen. In Hoewahim. Dat is een, uh, een badplaats, ongeveer twee, 250 kilometer verder. Ja. Daar wonen ze nu in een paleisje, in een soort, zo, soort zomerpaleis... om bij te komen van hun ziekte. Ze zijn ook oud. Maar ook hier wordt wel eens gezegd... dat het een ontsnappingsklausule zou kunnen zijn voor hen. Omdat ze anders uh, te veel gevaar lopen hier in de stad. Oké. Okay. Goed. Uh, Dick, ik wil je bedanken voor je verhaal. Graag gedaan. Vanuit Thailand... En uh, bedankt voor het volgen van het nieuws daar. En uh, zo, ja. zo zijn wij ook weer helemaal op de hoogte. Tot de volgende keer. Tot ziens. En een goede dinsdag. Dankjewel, ook zo. I had no idea I was I was holding you back or by Looking in your eyes I thought it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 Keep on moving on. Andy Burrows was dat. We gaan door, dit is de nacht met uh, dit is de wereld. En dan gaan we nu afreizen naar Rusland. Daar uh, was Daniel de zwart tot voor kort nog. Daniel, je bent nu uh, uh, weer even terug in Nederland. Maar jij komt vaak in Rusland, hè? Ja, klopt. Ik ben de afgelopen jaren ben ik zeer geregeld, uh, zeer geregeld in, in Moskou, Sint-Petersburg en de rest van Rusland geweest. Jij bent masterstudent Ruslandkunde en je hebt stage gelopen in Moskou bij de NOS. Uh, bent goed op de hoogte van het nieuws daar en, en bent daar dus ook regelmatig. Um, we bespraken net met uh, Dick de Koning de situatie in Thailand. Allerlei uh -huh. mensen die om politieke redenen worden opgepakt. Dat is ook in Rusland aan de orde van de dag, hè? Uh, ja, ja het, het, het, het, het, wordt, het wordt inderdaad. Het gebeurt. En dan is het vaak, vaak groot nieuws, zeker als het gaat om, om kopstukken die redelijk westers gezind zijn en die ja. een bepaalde visie uitdragen die wij hier heel gebruikelijk vinden. Als het gaat om anticorruptie of homoseksualiteit of een ja. onderwerp in dat straatje. Uh, dan, dan wil dat wel eens gebeuren inderdaad. Ja, want wat is de, het laatste kopstuk dat is uh, opgepakt? Uh, ja, het, het, het, het, het laatste bekendste voorbeeld is eigenlijk wel Alexei Navalny, de bekende corruptieblogger en um, de man die beschuldigd is van het stelen van hout. Um, er is een rechtszaak gaande of die, is, uh, die was, die was laten gaan over een bepaalde diefstal van hout toen hij nog in een andere functie was. Diefstal van hout? Sorry, ja, die van, van hout inderdaad. Um, het, lijkt een beetje, het lijkt een beetje opgezet en het lijkt een beetje een claim die, die later verzonnen is. Maar hij is, hij is populair bij, bij de jeugd, hij heeft, hij, heeft, zeg maar, hij heeft geen besmet blazoen en uh, hij is recht zoals een raap. En uh, tijdens de eerdere uh, demonstraties van de uh, voorgaande jaren was hij een beetje een van de oppositieleiders en een van de kopstukken. Ja, en hij wil burgemeester worden van Moskou, daar heeft hij zich kandidaat voor gesteld. En dus is hij een, een bedreiging voor het regime? Zo wil ik het niet zeggen, de kans dat hij het wordt sowieso niet heel. Uh, hij is niet heel bekend bij, uh, bij veel Russen. Uh, in Moskou zal hij bekend groter zijn. Um, maar hij is, um, uh, hij, hij zet gewoon uh, de, de, de Russische machthebbers en uh, de, de, de zakelijke elite zet hij gewoon in, in een qua door eerder daarover te, te hebben geblogd. Uh, over zijn op zijn anticorruptieblog. En uh, eigenlijk parallel eraan uh, gaat het proces dat hij burgemeester van Moskou wil worden. Um, en nu. Het laatste nieuws is eigenlijk dat ik zag dat uh, hij wordt beschuldigd. Of, nee, of zijn, zijn uh, campagne voor, uh, zijn, voor, de, voor het burgemeesterschap gaat onderzocht worden. Omdat hij mogelijk, uh, door mogelijk is met buitenlands geld. En dat mag absoluut niet. Maar dat past heel, pas heel erg in het straatje uh, van, het, van het eerdere zwartmaken. Van het eerdere blackmailen wat bij hem is gebeurd. Mm. Uh, en hij zei zelf dat het helemaal niet gebeurd is. En hij heeft op zijn Facebook. Heeft hij ook een van de bonnetje laten zien. Waarop staat dat hij uh, 1 miljoen Russische roebel uh, heeft uh, getransfereerd naar een rekening voor zijn voor zijn campagne, mm -hmm. dus het is nu een beetje een, een welis niet dus, uh, eens wel niet is dus gevecht en het is ja. opnieuw wat, wat daar gaat gebeuren of of er uh, vier, uh, buitenlands geld wordt gevonden. Ja, want onlangs kreeg hij al zelfs opgelegd voor vijf jaar, maar toch is hij weer vrij. Hoe zit dat? Uh, ja, dat, dat is nog steeds een afwachting. Hij is daar nog een afwachting van. Um, en uh, het is het uh, proces dat hij in vrijheid afwachten. En uh, het verhaal gaat een beetje tot wat uh, gebeurt, omdat hij uh, nog, uh, nog in de race is. En als hij meteen van het toneel zou verdwijnen, zou dat, zou dat, toch, wel, uh, ja, zou dat toch wel een beetje, een beetje vreemd zijn. En, ja, dat, zou, um... dat zou de wilde verdenking op zich laden dat ze een politieke tegenstander uit de weg ruimen. Ja precies, en, en als dat gebeurt, dan willen ze het toch toch een beetje kalm doen. En ze proberen door hem toch mee te laten doen een beetje de wind uit de zijde te nemen. Ja. En als je hem dan op deze manier nog kunt, als je hem dan op deze manier nog een beetje kunt, kunt beschuldigen van iets, past natuurlijk heel erg in het straatje van, van de, de de NGO's die ze voor het als buitenlandse agenten moeten inschrijven. Dat werkt altijd wel, dat sentiment van buitenlands geld en mogelijk spionage. Dat was ineens van die hele, die, die koude oorlog en die koude oorlogretoriek. Ja. Je zegt uh, hij uh, is slachtoffer van, van blackmailing. Uh, geloof jij in zijn onschuld? Het um, ja, is altijd moeilijk te zeggen. Um, hij, heeft in ieder geval, hij is vrij jong. Uh, hij is aansprekend. En ik moet niet vergeten: het is geen. Het is geen wist, hij heeft wel moderne gedachten. Maar het is euh, ondertussen ook gewoon een nationalist. Um, vrij conservatief. Um, hij heeft in ieder geval geen politiek verleden. Dus daarmee is hij niet besmet. Um, en, en veel bekende mensen uh, die het in Rusland toch wel redelijk goed hebben... Um, je kunt altijd wel betwijfelen hoe zij aan het fortuin komen... en hoe hun contacten gaan. Dus dat is de vraag. Maar hij heeft over het algemeen wel een vrij, um, een, een vrij neutraal, een vrij positief imago. Zeker onder de, onder de, de wat meer westers georiënteerde jonge Russen. Met de zelfstraf die hem boven het hoofd hangt van... Vijf... Jaar die zou hij die krijgen wegens corruptie en diefstal. Dat heeft hij niet gedaan, zeg jij? Het zal heel cynisch zijn als degene die een, een anticorruptieblog opzet, als hij zelf beschuldigd zou worden voor, uh, voor corruptie. Maar dit, dit riekt wel een beetje naar een, naar een opzetje, uh, ja. denk ik. En dan is de Russische justitie is niet te beroerd om uh, dat spelletje mee te spelen. iemand uh, voor vijf jaar uh, achter de truis te zetten? Nee, nee, het is natuurlijk gebeurt bijvoorbeeld bij Olivier en Kosky. Die heeft natuurlijk ook gehad, natuurlijk ook geen schone handen. Uh, maar hij, hij had ook politieke, politieke, ambities. En op het moment dat je die heel erg gaat uitspreken en op het moment dat je, dat je uh, de macht tegen gaat werken, dan, uh, dan moet je oppassen. Ja. Vorige week ook al gedoe rond uh, de homofobie in Rusland, uh, de omstreden homo-wet, uh, protesten daar tegen internationaal. Mm -hmm. um, ik zit al te denken dat Rusland dat is geen lekker land is. Uh, en dat lijkt steeds erger te worden. Uh, schat ik dat goed in? Uh, ja, dat, dat, is, dat is wel grappig. Uh, dat, dat je dat zegt. Want enerzijds, uh, in, het, in het buitenland uh, krijgt Rusland wel steeds meer dat imago. Maar in het, het, het, het, het, het tegenstrijdig is dat het tegelijkertijd is Moskou een van de grootste uh, underground scenes voor, voor homoseksuelen. En dat gaat oh ja? gewoon allemaal zijn gangetje. Um, en en dat, is, dat is blijkbaar heel heel erg wielderig. Zeg je, het is goed toeven voor een homo in Moskou? Nee, nee, nee, nee. Nee, goed toeven. Er zijn plekken ter wereld, bijvoorbeeld in Amsterdam waar het natuurlijk stukken beter is, kan ik, kan ik me voorstellen. Alleen, uh, het, het kan wel gewoon, maar hoe verder je de provincie in komt, hoe minder ze ook te maken hebben gehad uh, met homoseksualiteit. En ook hoe, uh, hoe conservatiever je wordt, zeker ook omdat, uh, ja. omdat, ze zijn, uh, omdat veel mensen daar zijn, uh, zijn aangewezen op, toch op primitieve media die vaak toch wel heel eenzijdig zijn. Ja, Maar die wet is aangenomen, die verbiedt mensen in elk geval om, uh, zoals het dan heet, uh, promotie uh, te maken uh, voor, voor homoseksualiteit. Ja. Uh, dus uh, je mag het misschien wel zijn in het verborgenen, maar je mag er zeker niet reclame voor maken. Nee, nee, uitdragen is een, uitdragen is een taboe. Uh, vorige week uh, kwam er nog een filmpje online, volgens mij heeft het zelfs ook het Nederlandse nieuws gehaald. ...van een jongen die kort stond te demonstreren met een, met een regenboogvlag op het plein tegenover de Hermitage in Sint-Petersburg. En die jongen, er waren een paar, een paar mariniers, hartstikke dronken en die vierden een bepaalde, een bepaalde, een bepaalde dag. En die, die gaven hem aan en vervolgens kwam het een soort van opstootje tussen die mariniers en de oproerpolitie. Het is ook wel duidelijk, want het is een hele vage wet en, en, en het is ook vrij moeilijk na te leven... Ja. Um, wat nou de precieze criteria zijn. Dus dat is. Uh, dat, je zag ook op straat bij die agenten. Dat die ook een beetje, een beetje verward waren. Van wat we doen met de situatie. Moeten we deze jongen oppakken? Moeten we deze jongen sowieso tegen zichzelf in bescherming nemen? Het was, het was heel dapper, maar het was wel een beetje een. Uh, ja, een beetje een vrijheid. Of een beetje een strijder die die jongen die het stond met zijn vlag. Ja, ja precies. Zo, zo is het ook alweer. Die, die, die vragen er ook een beetje om. Uh, ja. Dat je, ik vind dat je dan nooit om dat je dat nooit om vraagt. Nee. Uh, en zeker als je als je, je voor als een als een modern land dat zich wil meten wil meten zeg maar aan gewoon de, de rest van de wereld qua, qua groei en qua. Ja, wat, ik, wat, ik, wat ik bedoel, hij vraagt wel om aandacht uh, uh, met zo'n vlag natuurlijk. En hij ja. hij neemt het risico dat hij daarvoor wordt opgepakt. Ja, klopt. En daar, en daar nee. wilde hij ook juist een statement mee maken. Ik denk het wel en, ja. en dat, is, dat, is, uh, dat is veel gefilmd en het, heeft, uh, het is, het is wereldwijd gespreid. Dus hij uh, heeft in zekere zin heeft het wel een doel gediend, denk ik. Maar goed, dan kom ik toch terug bij mijn eigen indruk. Uh, uh, Rusland, wordt het een onvrijer land? Wordt het een, een uh, nou ook voor homo's dan, uh, een, een, een land waar het steeds uh, minder fijn en prettig is om, uh, om je vrij te voelen in hoe je leeft of hoe je, je keuzes maakt, wat je vindt, politiek uh, gezien ook? Ja, dat eigenlijk is dat wel is een tendens die al wat langer aan de gang is. Dus of in ieder geval, dat, dat idee heeft men in het westen. Waar persoonlijk heb ik altijd wel het gevoel, als ik in Rusland ben, dat ik me heel vrij kan bewegen. En het is altijd, het is altijd een beetje uh, het binnenkomen. Dat, dat kost altijd een beetje moeite, het, het aanschaffen van een visum, et cetera. Maar als je helemaal binnen bent, heb je altijd wel een heel groot gevoel van vrijheid. Heb als, ik als buitenlander. Maar uh, geldt dat ook voor de Russen zelf? Um, ja, zolang je, zolang je gedraagt naar bepaalde maatstaven en als je als je niet bezig bent met, uh, met, met, met excessen zoals ze het zelf zien. Um, en, en je niet al te veel bezig houdt met met politiek en de grote geldstromen, dan, uh, ja. dan, dan kun, je, kun je vrij vrij, of kun je behoorlijk vrij leven. Ja. Maar op, op dat moment dat je het dus ook opzoekt, dus op het moment dat je journalist wordt en de, de luisterende pels wordt van de gevestigde macht. Mm. Op het moment dat je uh, zegt van nou ik, ik ben homo en ik verberg dat niet en, uh, of ik ben homosympathisant en ik, ik kom daarvoor op. Dan heb je dus wel echt een probleem in Rusland. Dan, dan wordt het zwaarder inderdaad. Dat, mm. uh, dat klopt. Ja. En, en dat wordt ook erger. Ja, dat, dat durf ik niet te zeggen, maar ja. homoseksualiteit is wel een, een onderwerp van de, van de. Of in ieder geval wel een heel actueel onderwerp de laatste tijd. En toch merk je, onlangs, ook onder mijn, mijn westerse gezin, de Russische vrienden. Merk je toch altijd wel dat. Het uh, is gewoon een vrij conservatief land. En de mensen zijn vrij conservatief. En hoe, ook al bezoeken ze Parijs drie, vier keer per jaar. Toch zijn ze. Als het gaat om de homoseksualiteit, staan ze altijd een beetje. toch een beetje dubbel in. En een beetje. Zijn hmm. is er toch niet, niet, niet uitgesproken voor of zo? Het wordt altijd nog wel een beetje gezien als iets. Misschien als iets vies of zo. Dat, dat, dat hmm. valt me altijd wel redelijk op. Ja. Maar, ho hoe dat, hoe dat, uh, maar Hoe dat. Maar als je, als je. Ik las van, van het weekend verhalen over van die, van die groepjes jongeren. die uh, de straten afschuimen. Uh, om uh, pedoseksuelen, maar ook uh, homoseksuelen. Uh, uit te lokken, zeg maar. En dan. en vervolgens. Uh, ja, Alleen naar uh, filmpjes worden er over op, op internet verspreid. Dat gebeurt allemaal maar. W w ja, ja denk, op, op, op het moment dat er dat nationaal gezien zo'n um, kijk, zo'n zo zo uh, dit, dit soort wetgeving. Um, uh, werkt dat natuurlijk in de hand. Um, dat, dat, dat mensen voor eigen recht gaan spelen, dat ze zich trots voelen op het moment dat ze dat, dat ze iemand aanpakken die anders geaard is. En dat, dat is hetzelfde met die. Um, uh, uh, met, die uh, met die buitenlandse agenten, of die, die NGO's die, uh, die door het buitenland, met buitenlands geld worden gefinancierd, dat zij zich moeten inschrijven als buitenlandse agenten. Uh, ja, het, het, het, het lijkt uh, gewoon ridicuul en, en, en oudbollig en in de trant uh, verder te gaan in de trant van de koude oorlog, maar uh, nationaal gezien uh, kun je het natuurlijk wel zo vertalen en op het moment dat, dat er al zo weinig sympathie is voor dan uh, en er zijn dit soort wetten, um, en, en, en je komt bijvoorbeeld in de provincie en, en uh, lokale Macht hebben ze weten en politie en zou weten niet wat ze daarmee moeten doen, ja, de, de, dan krijg je dat soort situaties. Ja. Dat is natuurlijk een soort van moderne heksyacht, en dat ik vind het persoonlijk verwerpelijk. Ja, ja. goed. Nou, eh, zorgelijk vind ik, maar goed, ja. ik woon er niet gelukkig zelf, maar uh, mijn hart gaat uit naar de mensen daar die, uh, die dat wel mee te maken hebben. Goed, dankjewel, uh, Daniel, Graag voor jouw jou, uh, verhaal. En uh, wie ja, weet tot de volgende keer. Dit was okay. jouw deb debuut in Dit is nacht. En dat heb je verdienstelijk gedaan. Dus wat mij betreft smaakt het naar meer. En wanneer ga je weer naar Rusland? Um, ik heb, nu nog, uh, ik heb nu voorlopig nog, uh, nog geen plan. Maar uh, okay. ik ga meestal zo, uh, zo eens per jaar. Um, soms iets vaker. Dus uh, okay. misschien in misschien het najaar. Oké, okay, goed. We hopen weer zo aan je toren. Is goed. Dan. Dag Daniel. You made my day, zingt Tim Finn al om, uh, om 5.36 uur 36. Nou, als je nu al zijn dag gemaakt hebt, dan heb je het goed gedaan. Waarschijnlijk een lekker ontbijtje voor hem gemaakt of zo. Dan ben je in elk geval niet narcistisch. Waarvan akte. Goed, we gaan verder uh, met Dit Wordt De Dag. Want dit was de nacht, zouden we kunnen zeggen. En Dit Wordt De Dag, dinsdag. De zon uh, is al op en die gaat steeds hoger. En deze dag, 13 augustus is een dag die, uh, die al sinds 1992 onder meer de dag is van de linkshandigen. Een handicap kun je het niet noemen, maar lastig is het soms wel. Eh, een blik openen, probeer maar eens een blik open te draaien. Nou, dat kost je gegarandeerd een hernia of een spierbreuk... Of je, je snijdt je ergens aan. Ongeveer 1 op de 10 mensen is linkshandig. Hier is dan de ophangknop en als ik bel dan is mijn duim meestal hier. Dus dan als je ook maar een beetje in de buurt komt dan uh, hang je gelijk op. Blikopeners die niet doen wat je wilt. Of keukentrekkers die weigeren de fles wijn te openen. En als ik uit ga eten, het eerste wat ik dan doe is dat ik mijn mes en mijn vork omdraai en mijn glas verreste links doe. En tot mijn niet, niet, niet ging een verbazing elke keer, dan ik het snel het weer terug. Ja, ongeveer 1 op de 10 mensen is dus linkshandig. En uh, van de drie mensen die hier nog in de studio zijn, is er daar in elk geval één van. Erik, onze regisseur, die is linkshandig, maar die kan er heel goed mee leven hoor. Wees maar gerust. Bent u linkshandig? Hoe lastig is dat eigenlijk in het dagelijks leven? Waar loopt u tegen aan? En vindt u het fijn dat het vandaag de dag van de linkshandigen is om er aandacht aan te besteden? Of vindt u het allemaal maar onzin en eh, een beetje stigmatiserend? Lukt het u prima om zichzelf te handhaven met een rechtshandige blikopenis, scharen en kurkentrekkers? Bel met uw reactie 0800-1121, want vandaag is het uw dag, de dag van de linkshandigen. Goed, um, maar eerst gaan we naar sterrenkijker Paul Volman. Daar hadden we eerder vannacht contact mee, kort na twee uur. Paul, toen uh, lag je op je dak, uh, of zat je op je dak, te kijken naar de vallende sterren die eigenlijk meteoren zijn. Dat klopt, ja. ja. Je hebt op de hele, de hele nacht, uh, ben je blijven ik kijken? Heb, uh, ik ben heel hard uh, blijven kijken. En uh, tussen de wolken en de slaaierbevolking door, heb je toch uiteindelijk nog 22 uh, meteoren kunnen vinden. Dus, uh, Kijk eens aan. Ja, dus, en dat is eigenlijk, eigenlijk voor zo'n ja, slechte nacht toch goed uh, te doen. Ja, ja ondanks, ondanks de rollen. Ja, de laatste daarvan was echt uh, de, het vuurwerk komt uh, klapperd. Ja, dat ja, was echt een hele mooie? Ja, dat was een heel mooie, ja. ja dat Hoe laad... een, een bijna een vuurpijl gewoon zo erg, ja. Hoe laat heb je die gezien? Ja, dat was om uh, rond vier uur was dat. Okay. Ja. En daarna nou. was het, ja, dan wordt het op een gegeven moment, veel te licht en dan zie je niets meer. Ja. ja, nou wie weet wordt het uh, morgen wat uh, helderder. Dat zou kunnen hè? Dan komen de komende nacht. En dan, en dan zijn ze ook nog wel te zien. Ja, ja die kans is heel, heel goed uh, aanwezig. En uh, dan zou ik zeker aanraden om uh, tussen uh, nou, ja, 12 uur en, uh, en 2 uur uh, te gaan kijken. Want dan uh, moet u gegarandeerd ook uh, weer volgende sterren kunnen zien. Ga je zelf ook weer kijken? Uh, waarschijnlijk wel, ja. ja. Heb je ook nog andere dingen gezien, behalve vallende sterren? Want ik las op internet dat er uh, bijvoorbeeld ook... Uh, allerlei uh, andere, anders moois te zien uh, moet zijn geweest vannacht. Zoals, ik, ik, ik kwam iets van bolhopen tegen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, ja, ja inderdaad. Je hebt, je hebt, Zijn dat dan uh, dingen waar je echt een telescoop voor nodig hebt? Daar moet je een telescoop voor zetten, ja. inderdaad, ja. Ja, ja, En daar was het op dit moment uh, gewoon te slecht voor. Je kon niet uh, door die wolken heen kijken. En ja. dan uh, kan je de, de deep sky objecten, zoals uh, sterrenhopen, bolhopen, nevels... Ja, die zijn op dat moment niet zichtbaar. Als mensen Daarbij dat, nog... als mensen dat ja. willen bekijken, moeten ze naar jouw sterrenwacht toe komen? Ja, moeten ze echt naar de sterrenwacht komen, anders dan is dat niet mogelijk, ja, inderdaad. Ja. Je ja. hebt zelf een sterrenwacht ja, in uh, heren urge tenminste, daar ben je voorzitter van. Sterrenwacht Saturnus, en die is geloof ik elke zaterdag te bezoeken, hè? Uh, ja, elke zaterdagmiddag te bezoeken, ja. En het is nu de zomerperiode, maar in de winterperiode van oktober tot en met uh, april zijn we ook elke vrijdagavond uh, zijn we open. Okay. En als het uh, helder is, uiteraard gaan we dan kijken natuurlijk, ja. nou, En bied je dan ook cursussen aan voor mensen die willen leren sterren kijken? We, we hebben ook in de, in de winterperiode hebben we, uh, cursus kunnen geven, ja. Waar kunnen mensen meer in, informatie vinden? Informatie kunnen vinden op de website, dat is uh, www.sterrenwachtsaturnus.nl. Okay. En, en daar staat ook de mogelijkheden voor het inschrijven van de, van de cursus. Goed, Paul, dank voor je bijdrage. Eh, ondanks veel bewolking dus toch 22 vallende sterren gezien. En de mooiste was rond 4 uur. Ja, Goed zo. Ja. Nou, en wie weet, komende nacht meer geluk. Ja. Minder wolken, meer sterren. Ja, laten we hopen, ja. ja. Goed zo. Okay. Veel plezier bij sterrenkijken. Okay. Yep. Ja, bedankt, tot ziens. Dag. Paul Volman was dat. Zometeen de dag van Jim Bakkum. Want die gaat voor het eerst repeteren voor zijn nieuwe musical. Of a river like will run down to the sea, like my heart longs for an ocean to wash down. Valley, dit waren de Civil Wars. De gloednieuwe, vers van de persplaat. En we gaan door met dit wordt de dag. Want dit wordt namelijk de dag van linkshandigen. En daarover kan je bellen, 0800-1121. Ben jij zelf linkshandig? Heb je daar last van? Of heb je er juist baat bij? Vind je het fijn of uh, minder? Waar loop je tegenaan eigenlijk als linkshandige in het dagelijks leven? Daarover kan je bellen, 0800-1121. Jouw bijdrage leveren aan deze Dit Wordt de Dag... Dit wordt ook de dag van Jim Bakken, en de rest van de crew van de nieuwe dansmusical Flashdance. Het verhaal over het stoere dansende meisje Alexandra, dat in de fabriek werkt, maar grotere dromen heeft. En over haar liefde voor Nick. Die wordt gespeeld door Jim. En die is ook haar baas in de fabriek. Goedemorgen Jim, waarom wordt dit zo'n speciale dag voor jullie? Vandaag beginnen eigenlijk officieel de repetities voor uh, Flashdance. Ik ben eigenlijk stiekem, ben ik vorige week al begonnen. Want, uh... Uh, nou, eigenlijk ben ik al heel lang begonnen met zanglessen... omdat het best wel pittige liedjes zijn. En vorige week zijn wij begonnen met alleen de scènes uh, neerzetten... en de liedjes oefenen uh, met de hoofdrollen. En vandaag komt er, uh, eigenlijk, komt eigenlijk heel het ensemble erbij. Oké. Okay. En uh, uh, ja, wordt dat gewoon heel, uh, heel spannend. Want nu wordt eigenlijk het plaatje compleet. Nou, vandaag ga je echt er diepe in, zeg maar, met z'n allen. Ja, en vanaf vandaag worden grote dansnummers en. Uh, uh, ja, gaan we, ja, gaan we gewoon zien hoe, hoe, de, hoe de groep is. En ja, het het voelde het een beetje als een eerste schooldag, omdat uh, speciaal bij deze uh, productie ken ik eigenlijk heel weinig mensen. Ja. En, uh, ja, dus dan, je leert elkaar ook weer kennen en, en aftasten. En dat, ja, dat is toch altijd wel leuk en spannend. Want het is ook voor de eerste keer dat ik niet een, um, ja, ik noem maar even de hunk van de school uh, speel. En niet? Die knipoogend opkomt. Alexandra, die wordt toch verliefd op jouw uh, personage Nick? Klopt ja, ja. Ik ben de, de bedrijfsleider van de, van een de fabriek, Nick Hurley. Ja. En um, ja, het is echt voor het eerst gewoon. Maar dan ben je toch gewoon de hunk van uh, van de musical? Ja, maar niet. Ja, ja, ja, de hunk van de fabriek. Dat is ook voor voor niet de hunk van de school, maar de hunk van de fabriek. <laughs> <laughs> nou, het is wel echt dit echt wat serieuzere rol. Dat is wel heel. Uh... Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ja, want je, je hebt op zich natuurlijk een hele hoop ervaringen al met musicals. Je hebt gespeeld in Grease, Fame, Hairspray... en uh, een paar jaar geleden, uh, tot, tot, tot voor kort nog, toch? In, uh, in Wicked, ja, als ja, Viero. Wicked, ja. ja Je hebt een paar keer aangegeven van... Uh, het is voorlopig even klaar met de musicals. Ik ga me concentreren op presentatiewerk. Uh, waarom was dat eigenlijk? Nou, het was niet per se dat ik me wilde richten op presentatiewerk. Het was meer dat het, uh, het uh, theater aan zich vind ik heel erg leuk om te doen. Eigenlijk het, uh, bijna een van de leukste dingen, omdat theater is zo intiem en puur en Alleen het, de hoeveelheid die je altijd moet doen, dat, dat vind ik altijd wel pittig. Nee, gewoon heel hard werken. Eindig, ja, eigenlijk, nou ja, eigenlijk wel. Um, maar het, het is vooral het gevoelsmatig dat je wel alles wil geven, maar dat je op een gegeven moment gewoon zo moe bent of zo... het zo vaak gedaan hebt dat je niet meer weet wat, waar je de uitdaging in moet zoeken. En, maar dat is bij deze tour. Deze tour duurt sowieso maar 4,5 maand, 5 maanden. Um, en deze rol is gewoon echt een uitdaging. Dus hier kan ik gewoon uitdaging in blijven vinden. En daarbij is het gewoon hele gave nieuwe muziek. Uh, wat hiervoor geschreven is. Dus dat, dat, is ook wel, uh, dat was ook wel een grote reden waarom ik uh, dit heb gedaan. Waarom je dus toch ja hebt gezegd? Ja, ja. ja. Okay. ja het is gewoon een heel, heel, heel mooi verhaal. En, en het zit ook hele grappig. Karitefs speelt een hele grappige rol. Ja. Een mooie rol ook. Hoe vind je dat om met Carrie Tefsel op het podium te staan? Een vrouw van 75 met zo'n rijke carrière. Ja, Carrie is echt een heel, heel leuk mens. Heel lief ook. Um, ja, dat voelt wel heel... Dat, dat, ja, ik vind het wel heel gaaf. Omdat het, uh, zij is natuurlijk wel echt een uh, ja, icoon uit, uh, uit de acteerwereld. En uh, het is wel gek om daarnaast te staan. De allereerste repetitie met z'n allen staat dan nu ja. voor de deur. Wanneer is de première? Ja, Flashdance-premiere is op 29 september. En uh, ja, wij, wij beginnen te try out vanaf half september. Dus je hebt zes weken nou. om je erop voor te, te bereiden? Ja, ja, ja. Dus we, we hebben nog heel even, maar ja, het gaat wel op veel te snel de repetitieperiode. Ja. En dan uh, dus vanaf vieren. 29 september gaan we ja, eigenlijk heel het land uh, door de grote theaters, door heel het land. Vier en een halve maand lang? Ja. Dus als ik het zo even snel optel, uh, moet jij je nu opmaken voor uh, zes maanden lang uh, in de tunnel van uh, heel hard werken? Ja, eigenlijk Met wel. Met heel veel plezier. Ah, het, is, het, is, het is hard werken, maar uh, ik zeg altijd... Uh, uh, de bouwvakkers die in de regen en de wind uh, staan te timmeren... En, uh, dat, dat vind ik echt hard werken. En ja, ik mag ik... gewoon mijn hobby uitoefenen en ik uh, krijg er ook nog geld voor. Jij doet net alsof als uh, fabrieksmeneer. Ik doe net alsof ik heel hard werk, ja. Goed zo. <laughs> hey, ik uh, wens je heel veel plezier en heel veel succes. Dank je wel. En een uh, goede dinsdag. Fijne dag, jij ook.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 You know what's going on Cause the fears are real, yes we are burning strong.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 Epping dat was uh, Duffy. En we gaan verder met uh, Dit Wordt De Dag. Want dit wordt de dag van de linkshandigen. Ben je zelf linkshandig? Nou, dan uh, mag je uh, vandaag je verheugen in een extra portie aandacht in jouw... Uh, ja, wat is het? Sanderijn? Is het een handicap of is het een, een, een eigenschap? Het is uh, een eigenschap, zou ik willen zeggen. Ja. Waar, waar maar een goedemorgen. Goedemorgen, Sander. Jij bent... Ja. Uh, uh, ja, jij promoot de Internationale Dag voor Linkshandigen. Best, ja, dat klopt, ja. Die bestaat al sinds 13 augustus 1992. Uh, uh, nou, zat ik vannacht uh, te luisteren naar een uh, programma voor ons. En daar vertelde ja. je ook al het een en ander over linkshandigheid. Ja. Ja. En tot mijn stomme verbazing hoor ik dat jij rechtshandig bent. Ja, ja, precies. Nee, maar dat, uh, dat is zo, ja... Dat... Jouw verbazing is natuurlijk omdat ik die dag organiseer of die promote en dat ik dan, uh, dan ja. dat eigenlijk als rechtshandige doe. Ja. Hoe kom je daar nou bij als rechtshandige om je in te zetten voor de linkshandigen? Ja, ja dat, is, uh, dat is zo dat mijn, uh, mijn vrouw is linkshandig en haar twee zussen zijn linkshandig. Dan is dat nog niet meteen een reden om uh, je daar allemaal linkshandigen te gaan inzetten. Haar nee. ouders die, uh, die zijn dan beide rechtshandig. Dat is ook nog geen reden. Maar dat interesseerde mij wel uh, enorm. Dus dat, hmm. uh, dat, dat prikkelde mij om mij daar verder in te gaan verdiepen. En dan, uh, ja, dan kom je leuke dingen tegen over linkshandigen. Maar zo erg is het toch allemaal niet linkshandig zijn? Nee, linkshandigheid is, uh, is volstrekt, niet, uh, uh, volstrekt niet erg. De, de meeste linkshandigen weten zich ook prima. In een, in een rechtshandige wereld. Maar toch lopen linkshandigen wel tegen wat, wat ongemak aan. En, en zeker op het moment dat een linkshandige uh, een schaar in handen krijgt... die speciaal voor linkshandig gebruik is... Ja, dan uh, gaat er bijvoorbeeld wel eens een wereld open. Ja? Is, ja wat is, wat is daar zo ingewikkeld aan dan? Nou, bij een, een, een, een, als je als linkshandige, laten we zeggen, een normale een rechtshandige schaar, een rechtse schaar in je handen neemt, dan uh, gaat het uh, papier dubbel klappen. Of als je, en dat kom je nog sterker tegen eigenlijk, met uh, stof knippen, dan uh, klapt het stof dubbel. Dus een, een, een linkshandige schaar, een linkse schaar is, uh, is, is eigenlijk de gespiegelde versie van een rechtse schaar. Dat, is, uh, ja, ja. Ja, dus dat, dat zijn uh, van die dingen, of een ongemak, een vorkje bij de snackbar met een kartelrandje, dus eigenlijk zo'n vorkmesje. Mm -hmm. Is uh, standaard. Zit het karteltje dat... aan de verkeerde kant? Het karteltje zit aan de verkeerde kant, <laughs> ja. Of uh, een, een, een collegeblok waar een ringband aan de linkerkant zit. Dus dan gaat je arm daar overheen als je linkshandig bent met het schrijven. Ja, dat, zijn, ah, ja. uh, dat, zijn, dat zijn van die kleine ongemakjes. Ja. Maar nou was er, een paar jaar geleden was er, was er een uh, grappige actie van, uh, van Bolletje. Die had toen de linkshandige beschuit. Wat natuurlijk grote ja. onzin was, want het is gewoon een beschuit met ergens een inkeping. Een, een vij die houdt, het maakt niet uit. Maar dat, dat geeft toch ook een beetje. Ja, dat, dat ludieke geeft toch ook een beetje aan van. Ja, we hebben het nou helemaal over. Maar, maar jij zegt, die ongebakken zijn wel reëel. Het is Ik echt heel vervelend. Zijn. Nou ja, kijk, die ongemakken zijn uh, zonder meer uh, reëel. En er is een hoop linkshandigen waarvoor dat helemaal niet vervelend is. En die, die, die, die, die redden zich prima. Hè? Dus dat is uh, dat... We hoeven daar ook zeker geen medelijden mee te hebben. Maar er is ook nog een hele grote groep linkshandigen die daar uh, die daar wel uh, tegenaan lopen. En heel praktisch overigens, dat geldt voor veel linkshandigen die de computermuis links hanteren. En doen dat overigens ook rechts, maar die dat uh, die het links van het toetsen wordt ja. Ja, Een ergonomisch zo'n handgevormde muis. Ja. Ja, dat is wel prettig als die ook naar je linkerhand gevormd is. Want anders wordt het echt heel vervelend door met links. Ja, ja uh, dat kan ik me voorstellen. Ja. Jij vertelde over van het bolletje: er is ook nog een fastfoodketen geweest. Die heeft ooit eens een keer een, uh, een zogenaamde uh, hamburger geïntroduceerd. ideaal voor linkshandige mensen. Ja, hebben die dus links... gemaakt... er, er is nu dan ook een dag voor de linkshandige. Die is er al sinds 1992. Uh, ja. Maar is dat nodig? Het is natuurlijk volstrekt onnodig. Hè. Dat zijn mensen uh, met heel veel van dit soort dagen. Maar tegelijkertijd uh, maak je de linkshandigen wel een sprongetje. Daardoor is het wel nodig om uh, dat we er even bij stil te staan. Want zowel voor links- als rechtshandigen zitten er ook wel een heleboel uh, oh ja momenten tussen. Van oh, Daar heb ik nooit aan gedacht. Een lineaal. Maar de schaal voor een linkshandige van rechts naar links loopt... en voor een rechtshandige van links naar rechts. Nou, dat zijn andere dingen. Een kurkentrekker die anders draait. Nou, en met name om, om daar de aandacht op te vestigen. om Dat soort kleine, kleine dingen. Vanuit het verleden ja. was het nog veel belangrijker... met allerlei machines, met ja. bedieningsknopjes. Ja. Want de, de, de klassieke, uh, het klassieke voorbeeld is... mijn oma die was ook linkshandig, maar die moest rechtshandig schrijven... want met... Uh... Uh, veel pennen wiss je je eigen letters weer uit als je linkshandig ja. schrijft. Ja. Um, want schrijven doen we in Nederland toch van links naar rechts. Dat is nou ja. helemaal ook voor linkshandigen zo. Um, ja, dat, met, de, met de computer heb je dat probleem natuurlijk overwonnen. Uh, maar uh, ja, hoe, hoe, hoe erg is het voor linkshandig om rechtshandig te moeten gaan schrijven? Het is mijn nou, oma gelukt. Het, ja, het is, het is je oma vast gelukt. Maar ze was er denk ik niet heel erg gelukkig mee. Nou, dat je op... daartoe, uh, daartoe, daartoe werd gedwongen. Eh, dus dat is uh, uh, wat je veel ziet: hè, is dat op het moment dat iemand uh, uh, uh, daartoe uh, een soort van gedwongen is, dan toch op een gegeven moment wel weer die linkerhand uh, over het algemeen gebruiken te schrijven. Okay. Maar dat is persoonlijk. Het is je dan toch in elk geval gelukt met de linkshandige dag dat we er aandacht aan besteden, dus dat doen we dan. Dan gelijk ook maar even de voordelen over linkshandige: ze leven korter. Ja, negen jaar Even korter kort. Maarten, het, uh, ja, het, uh, het is verschrikkelijk. Ja, die kunnen we ook meteen uh, een, een linkse streep doorheen zetten. Is niet waar. Ze veroorzaken ja. meer ongelukken dan rechtshandigen. Is uh, statistisch niet waar. En uh, ze zijn creatiever. Is uh, aangeboren niet waar. In de praktijk lijkt dat ze wel creatiever zijn. Ja, ja, dat, dat dan weer wel. wel ja, als ze vindingrijk worden. Meteen vanaf jongs af aan vindingrijk om oplossingen te vinden... Ja, ja. voor de wereld waarin ze leven. Ja, ja omdat ze natuurlijk voortdurend uh, een andere oplossing moeten bedenken... in een rechtshandige wereld. Ja, daar worden ja, ze creatief van. Creen. Ja, en inventief, ja. Nou, dan, uh, dan wil ik gewoon deze dag uh, afsluiten met een welgemeente. Gefeliciteerd aan alle linkshandigen. Natuurlijk hebben ik een groot voordeel. Aan. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal met onder meer uh, Friso. Uh, het overlijden van Friso, daar is aandacht voor. En uh, nog veel meer. Een goede dinsdag.